5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Straks in het NOS Radio 1 journaal Gerard Dielissen, de directeur van NOC NSF, over de Olympische Spelen in Rusland. En de Vereniging van Effectenbezitters reageert op het overnamebod op KPN. Eerst krijgt u het NOS-journaal Raymond Seré.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 Het Internationaal Olympisch Comité wil dat Rusland meer tekst en uitleg geeft over de uitspraken van minister van Sport Moetko. dat de Russische anti-homo wet ook van kracht is tijdens de Winterspelen in Sochi. IOC-president Rogge benadrukt nog eens dat de Olympische Spelen voor iedereen zijn en dat niemand in Sochi mag worden gediscrimineerd. sport regardless race,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 In Parijs is de Eiffeltoren ontruimd na een bommelding. De politie begon rond twee uur vanmiddag met de evacuatie. Het is niet bekend hoeveel mensen er op dat moment op de Eiffeltoren waren. Inmiddels is de toren weer open voor het publiek. Eind maart werd de Eiffeltoren ook al ontruimd na een bomalarm. Zo'n 1.500 mensen moesten toen naar beneden komen. Bij de aansluitende zoektocht werd toen niets gevonden. De Eiffeltoren is de drugsbezochte attractie ter wereld.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 Op de eerste verdieping bleek de badkamer vol te staan met water. Hierdoor kon het water het hele huis inlopen. Uh, de houten vloer in de woonkamer stond bol. En uit de kieren van het betonnen plafond uh, kwam water gedruppeld. Er was ook een uh, plafond in de toilet ingestort. En uh, in de keuken was ook alles vol water. De bewoners waren op vakantie en degene die op het huis paste kwam er gisteren achter nadat de buren hem hadden gebeld over wateroverlast. En dan het weer. Afwisselend zon en wolken met verspreid en enkele bui met een kleine kans op onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt met een enkele bui. Minima rond 13 graden. Morgen geregeld zon, maar landinwaarts ook een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Is er verkeersinformatie, Jolanda van de Velde? Velden? Jazeker, en veel vertraging ook op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen de afritten Soest en Buntschoten staat 7 kilometer. De rechter reishok is dicht, staat een vrachtwagen stil. En ook vertraging bij Maastricht. Op de A2 van Luik naar Maastricht tussen Gonsveld en Knopend Europaplein 2 kilometer. Andere kant op tussen Meers en Knopend Europaplein 4 kilometer.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 Lucella Carrasso. De Mexicaanse zakenman Carlos Slim wil KPN overnemen. En zo komt het Nederlandse telecombedrijf, waar wij het woord omnummeren aan te danken hebben, misschien wel in buitenlandse handen. Vanaf morgen is het bellen. Even tot tien tellen. meer daarover. Eerst het Internationaal Olympisch Comité. wil dat Rusland wat duidelijker is over de homo-wet en wat die betekent voor de Olympische Winterspelen in Sochi? Rusland heeft inmiddels een schriftelijke verklaring naar het IOC gestuurd. De IOC-president Rogge die zegt dat enkele aspecten nog wat onduidelijk zijn. Gerard Dienes van NOC NSF. Goedemiddag. Goedemiddag. Is voor u duidelijk wat onduidelijk is voor Rogge? Uh, nee, nog niet. Ik heb dat vanmiddag wel geprobeerd te achterhalen. Maar ik begrijp dat uh, Rogge is op dit moment in Moskou. Vanwege het wereldkampioenschap atletiek. En de hele executive board ook van, uh, van het IOC. En daar praten ze met de Russische autoriteiten. En ja, ik zou ook wel willen weten wat die onduidelijkheden zijn. Maar ik vermoed dat het toch wel iets heeft te maken of uh, uh, mensen van welke seksuele geaardheid dan ook... of zij kunnen uitkomen uh, uh, voor die seksuele geaardheid. Ik denk dat daar ergens wel de grens ligt. En ik, uh, nou, ik ben blij dat Rog het initiatief heeft genomen om op basis van alle commotie... van de afgelopen twee weken toch uh, om meer duidelijkheid te vragen. En dat zal blijken de komende dagen. Want ervoor uitkomen, um, wat ze niet willen in Rusland is propaganda maken, reclame maken. Dat, dat lijkt me een ingewikkelde scheidslijn. Ja, die is dus een dunne lijn. Kijk waar het ons om gaat. En dat hebben we ook de afgelopen dagen gezegd. Is dat, dat iedere atleet... Uh, van welke achtergrond dan ook moet kunnen uitkomen. Nou, daar zal het probleem uiteindelijk niet over gaan. Waar het wel over zou kunnen gaan, maar daar ben ik ook benieuwd naar... is als atleten uh, bijvoorbeeld een medaille winnen... en elkaar willen feliciteren uh, dat ze hun vriend of vriendin omhelzen... of met hun vriend of vriendin uh, door Sochi lopen hand in hand. Ja, dat moet natuurlijk wel kunnen. Uh, en daar gaan we ervan uit dat dat kan. En ik ga er ook al... Uh, he, dat, dat is ook wel gebleken in de afgelopen weken... dat het IOC daar afspraken over heeft gemaakt... met, uh, met de Russische autoriteiten en de autoriteit zegt dit en de andere autoriteit zegt, zegt dat. Ja, En ik snap dat Rog daar wel helderheid over wil hebben. En gaat het dan primair om de atleten of ook om bijvoorbeeld toeschouwers bij de Spelen? Ja, het gaat, het gaat natuurlijk eigenlijk om, om, om iedereen die in die periode is betrokken bij de Spelen. Dus dat zijn niet alleen ook toeschouwers, maar ook atleten, ook officials, ook begeleiders, trainers, coaches, noem maar op. En, ja. en niet, niet de periode daaromheen, want daar zit natuurlijk wel iets dubbels nou ja, in. Ik begrijp ja, dat, dat de IOC dat eens, gaat, ja. gaat over de sport, dat begrijp ik wel. Ja. Maar ja, in, in maart of... Uh april, mei, of juni. Of daarna, nou ja. Ja. Nee, terechte opmerking. Uh, dat is natuurlijk ook zo. Kijk, wij gaan natuurlijk over de sport. Hè, en wij moeten ervoor zorgen dat onze atleten daar gewoon vrij kunnen sporten en hun prestaties uh, kunnen neerzetten. Uh, en, maar ik hoop natuurlijk wel dat, uh, dat ook andere internationale organisaties, bijvoorbeeld vanuit de kunst of de Verenigde Naties, of zoals Obama doet, uh, dat, dat die deze discussie ook wel aangrijpen om natuurlijk hun protesten ook te laten horen. Want het zou natuurlijk wel zuur zijn uh, dat, dat bij, bij wijze van spreken... Uh, de atleten wel gewoon hun dingen kunnen doen... en de vrijheid van mensenrechten wel wordt gerespecteerd... tijdens de periode van de Spelen en daarvoor en daarna niet. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar dat is, iets, dat is niet iets waarin de sport voor kan gaan en, en, en voorop kan lopen. Dat is natuurlijk ook aan de politiek, aan de Tweede Kamer. Of aan... Toen vloog de verbinding eruit. Even kijken of we die nog kunnen herstellen. De verbinding met Gerard Dielissen... Van NOC NSF. Wij uh, spreken over uh, de HOMO-wet in Rusland, waar uh, kritiek op is. IOC-voorzitter Jacques Rogge wil opheldering, wil wat meer uh, nog weten. wat er wel en niet mogelijk is in Rusland. Nee, het gaat helaas niet lukken om uh, de verbinding te herstellen. Nou, dan uh, bedank ik. Uh, hoop ik dat u mij wel hoort, uh, Gerard Dielis. In ieder geval voor dit moment. Hij had het al even over het WK-Atletiek. In Moskou, morgen begint dat, daar praat ik straks over met Joop Albeda. Dan KPN. Amerika Mobiel heeft dus een bot uitgebracht op KPN. Voor 2,40 euro per aandeel... wil de eigenaar Carlos Slim het Nederlands telecombedrijf overnemen. Daarmee komt na ruim anderhalve eeuw... mogelijk een einde aan de zelfstandigheid... van het Nederlands oudste telefoniebedrijf. Goedemorgen, Mogol. ik krijg een spoedje 5 kilo inkvip. De overbekende KPN-reclame uit 2007. Sinds het midden van de 19e eeuw is het bedrijf de belangrijkste aanbieder... van telefonie in Nederland. Tientallen jaren lang onder de naam PTT. Eerst nog als staatsbedrijf, sinds 1989 zelfstandig. De aandelen blijven in handen van de staat. Maar KPN gaat zelf de bedrijfsvoering doen. Onder leiding van een enthousiaste Ben Verwaaien gaat het bedrijf in 1994 naar de beurs... Wij zijn bereid om te groeien. Wij zijn bereid om te investeren in andere landen. De laatste jaren zijn herhaaldelijk vele banen geschrapt. Het meest recent in 2011. Topman Elko Blok schrapt vier tot 5000 banen en verkoopt in juli de Duitse dochter E+. Een zeer aantrekkelijk uh, bod van 8,1 miljard dat zowel goed is voor de toekomst van ons Duitse dochterbedrijf als voor KPN. Binnenkort is KPN dus mogelijk in Mexicaanse handen en klinkt goede mochel in het Spaans ongeveer zo. Hola. Miljones de saludos en todo México. Telcel, la red en tus manos. Nou, zover is het nog niet. Uh, ik praat verder met Errol Keijner, adjunct directeur van beleggersvereniging VEB. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u, moet KPN tevreden zijn met dit bot? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Uh, als Carlos Slim zo graag KPN wil kopen en op korte termijn zaken wil doen... dan zal hij toch iets wat royaler moeten zijn met zijn portemonnee. Waarom? Want hij zit toch nu wel boven de waarde van de afgelopen maand? Ja, ik, eh, kijk, je, dat, dat hangt natuurlijk af van wat de huidige aandeelhouders ervan vinden. Eh, er zijn heel veel aandeelhouders die uiteindelijk veel meer hebben betaald... dan 2,40 euro voor hun aandeel. En een deel van die aandeelhouders hebben nog hoop op de toekomst... dat KPN op de een of andere manier toch meer waarde uit de concern weet te, te persen. En wat zijn dan nu de mogelijkheden als bedrijf? Er komt zo'n bot en dan? Hoe gaat dat verder? Ja, dus het eerst zal KPN de uitnodiging van Carlos Slim moeten accepteren. In gesprek gaan met hem en dan luisteren op welke wijze hij de overname wil, wil, wil creëren. Uh, zeker daarbij van belang is in hoeverre Carlos Slim bereid is om toch wat meer te bieden dan 2,40 euro. Als hij het spel hard speelt, en dat verwacht ik eigenlijk wel... Uh, dan zal uh, KPN het spel ook terug hard moeten spelen en de huid duur gaan verkopen. En die middelen heeft KPN wel terdege. Want hoe doe, hoe doe je dat dan? Dat doe je op een hele oneigenlijke uh, manier, om het zo eens te noemen. Oh, okay. uh, wat normaal gesproken, als je een beetje terugdenkt, vijf of tien jaar geleden... waren beschermingsconstructies waren echt standaard. Dat wil zeggen dat, uh, dat bedrijven die niet overgenomen wilden worden... die gebruikten overname, die, dat, soort, dat soort wapens, om dat soort dingen tegen te gaan. Zeer uh, tegen de zin van bijvoorbeeld de VEB. Nou, dit zou een situatie kunnen zijn voor het eerst waar zo'n uh, verdedigingslinie in het belang zou kunnen zijn van bestaande aandeelhouders. Want wat KPN niet moet doen, is met de rug tegen de muur onderhandelen van de mastodont die toch slim is. En, en wat, wat zijn er dan voor beschermingsconstructies, oneigenlijk uh, waar ze gebruik van kunnen maken? Die hebben ze in de la liggen. Dat is een uh, bevriende stichting uh, die formeel onafhankelijk is, maar de praktijk gewoon bevriend is. Die stichting die, die kan op een zeer goedkope en uh, snelle manier kan die, uh, dominant gaan worden zodra er gestemd moet worden. Dus een aandeelhoudersvergadering waar beslissingen moeten worden genomen. Die worden dan bepaald door een bevriende stichting. Die stichting heeft het algemene belang van KPN, maar ook allerlei stakeholders, bijvoorbeeld klanten, bijvoorbeeld personeel, maar dus ook de aandeelhouders uh, bovenaan staan. En die stichting kan ervoor zorgen dat gedurende zes maanden geen grote transacties plaats kunnen vinden in het belang van uh, Carlos Slim. Nou, wie, wie zit daarin dan? Kunt u daar een naam bij noemen? Nou, er zijn een aantal vragen zitten erbij. Een aantal namen zitten erbij, maar die namen zullen zeer uh, dicht bij KPN staan. Die mensen hoeven normaal gesproken helemaal niks te doen. Behalve in dit soort situaties waar uh, zaken gebeuren die wellicht niet in belang zijn van de onderneming. En in dit geval ook niet in belang noodzakelijkerwijs zijn van de aandeelhouders. Want Slim die heeft nu, uh, begrijp ik, nou net geen 30% van ja. de aandelen van KPM. Ja, en dat is zorgvuldig. Want zodra hij boven de 30% gaat, moet hij in Nederland een bot gaan plaatsen voor, over, voor, het gehe voor de gehele onderneming. Dus voor 100% van de aandelen. En dat is toch iets waar wij ook naar gaan kijken. Want vanochtend maakte slim bekend van, uh, dat hij ook wel tevreden is met 50% en een beetje. Want daarmee kun je ook alles bepalen. Dan ben ik benieuwd hoe hij daarmee om zal gaan. Want een bot is niet zo dat je zegt van ik stop met 20% en dan heb ik 50% van totaal. Hij heeft nu 30% en dan hou ik ermee op. Zo gemakkelijk lijkt het ons niet te gaan tenzij hij een hele handige escape route heeft weten te vinden. Maar die is ons niet bekend. En er was een niet-aanvalsverdrag na, ja. na een eerdere onderhandeling. Hij zou een jaar lang niet bieden. Nu doet hij dat dus wel. Eh, dat zou te maken hebben met een Duitse dochteronderneming van KPN. Draait het daarom dat hij niet in Spaanse handen mag komen? Nou ja, het, het, het, het kroonjuweel van KPN is inderdaad E+. Een, uh, groot belang, uh, een grote partij in Duitsland. Duitsland is een hele belangrijke markt. En dat is natuurlijk datgene waar Carlos uh, Slim op heeft uh, geaast. Als KPN nu E-plus uh, verkoopt voor een hele mooie prijs trouwens. Zo'n 8,1 miljard euro. Ja, dan staat Carlos Slim eigenlijk met lege handen. En heeft hij een goed gefinancierd KPN over. Die hoofdzakelijk zaken doet in Nederland en een beetje in België. En dat strookt niet met zijn ambities. Ik denk dat zijn ambities verder gaan dan Nederland. Ja, en um, stel nou dat, uh, dat het KPN allemaal niet gaat lukken om, om dit tegen te houden. Hè? Uh, Economische zaken zeggen, we houden nou lettend in de gaten wat het gaat betekenen voor de klant van KPN. Wat denkt u dat een overname gaat, uh, gaat betekenen voor een KPN-klant? Ik denk dat het voor de klant niets gaat betekenen, want het is een belang van iedere eigenaar van KPN om ervoor te zorgen dat je geld verdient. En je verdient geen geld door robdiensten aan te bieden aan klanten, in tegendeel. Je verdient geld door mooie diensten aan te bieden aan klanten, waarvoor klanten dan graag zullen willen gaan betalen. Dus daar zie ik geen verschil tussen een onafhankelijk KPN en een KPN als deel van een groter geheel. Oh, het gaat u vooral om de aandeelhouders en uh, daar komt u uiteraard uh, voorop als ja. beleggersvereniging. Dank voor uw reactie, Errol Keijner. De verkeersinformatie, Jolanda van der Velde, die had het onder meer over de A1. Ja, veel vertraging daar, Lucella, van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Knoopend Eemnes en Navid Winschoten inmiddels 8 kilometer. De reisrook is daar dicht en volgens Rijkswaterstaat gaat het nog tot 6 uur duren. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden vanaf Knoopend Eemnes... via uh, Hilversum en Utrecht over de A27 en de A28. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Toen Oprah Winfrey in Zurich een tas wilde kopen van 28.000 euro, uh, lukte dat niet. Want het winkelpersoneel veronderstelde dat zij die tas niet zou kunnen betalen. Ze spreekt zelf van discriminatie. Matthijs van de Wiel is in Amsterdam. Uh, Matthijs, jij ging eens even kijken wat de ervaringen van de mensen daar zijn. Ja, precies in de PC-hoofdstraat. Ja, dat komt nog het meest dicht in de buurt. volgens mij van die chique winkels daar in Zurich. Waar tassen voor 28.000 euro te koop zijn. Daar nou, ben ik niet verder naar nou op zoek gegaan. Naar wel de, de reacties inderdaad. van het winkelend publiek. Het zwarte winkelend publiek. Dat niet heel erg talrijk is hier. Maar dat levert toch wel interessant beeld op. Namelijk hele verschillende reacties. De een lacht erom, vindt het een enorm goede grap. en maakt zich er niet zo heel erg druk over. De ander vindt het juist wel een hele serieuze, ernstige zaak. En trekt ook meteen een vergelijking met uh, de situatie in Nederland. In sommige winkels heb je het wel. Als er in het donker iemand naar binnen komt... dat ze wel anders zich gedragen. Dat heb je wel. Ja. Hoe dan? Ja, houding. Een houding. Soms, ik, ik werk zelf ook wel in een uh, nette kledingwinkel. Maar daar merk je wel af en toe als je... Is uh, het zelf ook? Nee, nee niet zo. Nee. Nee. nee, ik zelf niet. Maar je ziet wel van dat sommige mensen anders behandeld worden. Ja, hoe anders? Door, ja, een, een bepaalde houding. Van, oh, die heeft toch geen geld. Zij maakt het zelf mee in een winkel. Haar vriendin, zwarte vriendin, die uh, zegt juist... nou, daar heb ik helemaal geen last van. Nee hoor, ik uh, totaal niet. Heb ik nog nooit gehad in ieder geval. Ik, ik, ik koop nooit in dure winkels hoor. Dus. Nee, maar het gaat over alle soorten winkels. Nee, totaal niet. Nee, heb ik nooit gehad. Het maakt overigens wel uh, erg veel uit wat voor een soort winkel het is, zo blijkt. Ja, het ligt eraan welke winkels. Kijk, als ik bijvoorbeeld uh, de Louis vuitton store inderdaad inga dan wordt er niet direct serieus naar mij gekeken... dat ik mijn portemonnee eruit haal en daadwerkelijk wat koop. Maar zolang ik niet koop, wordt er toch wel naar me gekeken van... hmm, ga jij nou daadwerkelijk wat kopen? In een H&M gebeurt dat niet, maar in de duurdere winkels wel. Kan dit helpen dat Oprah hier nu een punt van maakt? Het kan, maar ik denk dat racisme is iets wat al zo lang leeft... en wat altijd toch wel zal blijven leven. En dat is gewoon onwetendheid van mensen, en dat blijft gewoon leven. Zij uh, legt zich er erbij neer, net als uh, de afgetrainde man in een zwart t-shirt... die eigenlijk precies hetzelfde meemaakt als, uh, als Winfrey. Hij wilde een duur horloge kopen hier bij een uh, juwelier in de hoofdstad. Ik wou graag een Rolex halen. Dus ik was daar en ik stapte binnen net. En je die die kon hem betalen? Ik, tuurlijk, anders ga ik dan niet daar. Ik heb nu trouwens zelf uh, ook Oh, ik zie hem, ja. ja. Mooi. Ik heb ergens anders gekocht. Dus ik kom binnen en zeg die meneer... Van, uh, kan ik u helpen? Ik zei, ja, ik wil graag een klokjes komen kijken... Oh, uh, alleen kijken of kopen? Ik zeg, ja, ik wil klokjes komen kijken. Als ik iets mooi vind, dan haal ik hem. Hij zei, oh, uh, wacht u even, dan collega komt zo. Volgens zet ik daar bijna een kwartiertje. En ik vraag die man, en ja, uh, volgens mij kom je kijken. Je kan het gewoon niet kopen. En dat was een echt... Zeg die letterlijk? Letterlijk. Weet je. En, uh, Hoe beledigend is dat? Ja, het is uh, kapot van binnen. Het is bijna om te huilen. Speelt het alleen maar in dat soort hele dure winkels, zoals ook hier? Of ja, ook ja, ja. in gewone winkels? Ja, ik denk, ik denk bepaalde winkels. Kijk ze toch naar uiterlijk. Kijk, je bent automatisch donker. En als je binnenkomt, dan kijken ze anders van, hé, let even op hem. Maar terwijl dat je misschien niet slechte hebt of je bent in de winkel, kom je een oude vrouw tegen die een donker jongen ziet en dan meteen de tas heel strak vasthoudt. En dat is wel soms een beetje een ongemakkelijk gevoel. Ja, we kunnen er niks aan doen. De Rolex heeft u? Ja. Even kijken, het is een echte, hè? Ja, tuurlijk. Ergens anders gekocht dus? Nee, ergens anders. Ik kreeg zelf champagne bij. Moet je nagaan. Ervaringen van uh, winkelend publiek in Amsterdam. Zet nooit op sociale media dat je op vakantie bent. Dat adviseert de politie ieder jaar bij de vakantie. Alleen volgens criminologe Linda Nagelhout is het toch een beetje bangmakerij. Want voor dieven is het nog altijd effectiever om gewoon een beetje rond te neuzen in de wijk. Hier staat een uh, raampje open. Maar dat wordt wel een hele grote sprong. Ja, er zit een afdakje boven de deur en dan zou je naar een raampje kunnen springen. Wat denk je, zijn deze mensen thuis? Nee, het zou best wel kunnen dat ze hier weg zijn, ja. Toch een raampje open? Ja. Want bij het huis ernaast heb ik ook het idee, dat maakt het misschien wel weer makkelijker, die zijn ook weg. En die hebben ook een raampje open, maar niet zo ver open. Bingo. Bingo, ja. We lopen door de Amersfoortse wijk Schothorst, want daar woon jij, uh, Linda. Ja. Linda Nagelhout, nu officieel criminologe. Ja. En jij hebt een onderzoek gedaan? Er is gewoon gevraagd in hun eigen wijk te zoeken en dus ook uh, op sociale media in hun eigen wijk. En je kan niet zoeken op je eigen wijk, dus dat is heel lastig. Heb je eenmaal een adres gevonden, dan moet je dus eerst nog nagaan of dat de moeite waard is om er helemaal heen te rijden. Want mensen die je respondenten noemt, dat zijn gewoon agenten, die hebben voor jou gekeken. En wat ja. kwam daar uit? Dat het de hele tijd roofd is en moeilijk. Op Twitter? Sorry, ook zo. Op Twitter en op Facebook en uh, LinkedIn, ze hebben alles uh, gebruikt. Hoe vaak konden ze iets potentieels vinden? Uh, naar nou gemiddeld 1,8. En als ze dan vervolgens de wijk ingingen? Die zijn dus 8,5. Dus dan kon ze 8,5 keer in, uh, iets uh, vinden. Bij een mevrouw, bent u op vakantie geweest al? Jazeker. Heeft u uh, toen uh, de deuren allemaal wel goed dichtgemaakt? Ja, uiteraard. Meestal zorg ik dat het lijkt alsof het bewoond is. Ik laat nog een beetje een rommeltje achter van de kinderen... dat het lijkt alsof we nog bezig geweest zijn. <laughs> en voor de rest gaan de deuren gewoon op slot en op de extra knip. En dat is het. We hebben een rolmodel te pakken volgens mij Linda. Absoluut. En moet de politie nou stoppen met, met die bangmakerijden dus eigenlijk? Ik zou er een nuance in brengen. brengen. Dus uh, niet zeggen van uh, zet niks op sociale media, want inbrekers lezen mee. Dat heb je niet onderzocht, dus dat kun je ook niet zeggen. Maar je kan de uh, burgers er wel waarschuwen van... wees voorzichtig met wat je op sociale media zet. Een verslag hoorde u van Arno Leblanc. Janne Sra. Morgen, dan begint dus in Moskou het wereldkampioenschap atletiek. Nederland zal daar met 23 atleten actief zijn in de hoofdstad van Rusland. Daar is ook al Joop Albeda uiteraard, technisch directeur van de Atletiekbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Is de Nederlandse ploeg er klaar voor? Ja, alles is uh, fit. We hebben geen blessures en uh, het is nu de dag voor de wedstrijd. Dus vandaag is er een uitermate rustige dag geweest. Uh, en ons voorbereiden en energie te sparen voor uh, de wedstrijden morgen, Waar de meerkamp van de mannen en Tjarendi Martina begint met de 100 meter. Ja, en Tjarendi Martina natuurlijk een van degenen op wie wij moeten letten. Van wie heeft u nog meer uh, hoge verwachtingen? Nou, eigenlijk is een van onze meerkampers, ik, Ilko Sint Nicolaas is een uh, van onze toppers. Uh, ook in de Meerkamp uh, Daphne Schippers en Nadine uh, Broersen zijn uh, echte mondiale toppers waar we echt rekening mee moeten houden. En dan komt later in het toernooi. Uh, Erik KD met discus nog. En dat zijn eigenlijk wel zeg, de vier speerpunten die we hebben. En de rest is allemaal geselecteerd om een redelijke kans te hebben om een finale te halen. En uh, dat is dan ook een uitdaging en een doel. Ja, want u zegt iedereen is fit. Uh, onlangs in Londen leek Martina toch wat licht geblesseerd. Maar dat is helemaal voorbij? Ja, er was een hele lichte blessure aan de binnenkant van zijn dij. En dat is met name met het bochten lopen voor zijn 200 meter. En bij de estafette is dat een... Uh... Kan dat een probleem zijn? Hij heeft toen uit voorzorg ook direct al gas teruggenomen. Eh, met intensieve begeleiding van de medische staf hebben we dat allemaal weer op orde gekregen. Ja, nu, nu is het in Moskou. Uh, deze week in Nederland volop het nieuws. Ook vorige week uh, de Olympische Spelen in Sochi straks. Uh, in verband met de homowet. Wordt die wel of niet nageleefd daar? Wat betekent dat voor sporters? Spe ik, ik hoor daar niks over rondom het WK atletiek. Speelt dat helemaal niet?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 federatie hebben een gesprek gehad met een aantal IOC-leden... en er komt gewoon een dialoogopgang, neem ik aan... tussen het IOC, eh, de internationale bonden... en het Russisch eh, Olympisch Comité en het Russisch eh, Politiek... om te kijken hoe we hiermee om moeten gaan. Ja, vind, vindt u dat ook de goede weg, een dialoog? Want er wordt er ook hier en daar opgeroepen voor een boycott... in ieder geval van de Spelen. Ja, het WK gaat natuurlijk gewoon door, atletiek. Maar wat, wat, hoe staat u tegenover die discussie uh, over een boycott? Nou, in eerste plaats is uh, sport is bedoeld om uh, talent met elkaar te laten wedijveren. Ongeacht uh, huidskleur, geloof, uh, religie of seksuele geaardheid. Dat is de kern van sport, dus ik hoop dat we dat overeind houden. En een boycott is voor mij eigenlijk het, het moment waarop de dialoog gefaald heeft. Uh, dan kun je sprake, kan er sprake zijn van een. Uh, ...van een, misschien een boycott. Uh, tot nu toe, en ik denk dat dat met name ook de signatuur van Nederland is... ...hebben we altijd alles geprobeerd om grote conflicten in Nederland... ...of in het buitenland op te lossen door eerst de dialoog te zoeken. Wat betekent dat nu precies? Wat bedoelt Vitali moet komen nou precies met die wet... ...en wat houdt dat in de praktijk in? Uiteraard zijn wij ook als Atletiek Unie... Uh, ...houden we natuurlijk vast aan de rechten van de mensen... ...en dat iedereen gewoon recht heeft uh, op zijn eigen seksuele geaardheid... En dat hij dat ook gewoon mag tonen. Ja, en, en dan kom je op het gebied van propaganda, wel of niet? Ligt daar voor u een grens? Moet dat wel kunnen? Ook in, in Rusland tijdens uh, grote toernooien? En, en daarbuiten? Ja, ik, ja, ik denk dat je, dat je internationaal gewoon moet zeggen... en dat is ook de bedoeling van, uh, van sport en dat heeft ook wel vaak gewerkt. Uh, ik verwijf me toch maar even naar de pingpong uh, politiek van uh, Amerika richting, uh, richting China... Zorg zo lang mogelijk voor een open dialoog en maak duidelijk wat je standpunt is. Uh, laat Vitali Moetko maar uitleggen wat hij precies met propaganda bedoelt. Um, en daarna vervolgstappen nemen van en wat zou dat uiteindelijk kunnen betekenen voor uh, de Olympische Spelen. Goed. Om nu direct al te gaan spreken van een boycott lijkt mij toch een beetje prematuur. Goed. Nou, WK-atletiek gaat in ieder geval hoe dan ook door. Uh, hopelijk natuurlijk uh, met de Nederlandse successen. Uh, een goed toernooi gewenst, meneer Alberda En dank voor uw tijd. Dank je wel. Goedemiddag.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 Dit is Radio 1. Het is half zes geweest. U krijgt het NOS journaal van Raymond Serré. Een hotelvakantie in Griekenland is dit hoogseizoen duurder dan de afgelopen twee jaar. Uit cijfers van vergelijking trivago blijkt dat een hotelovernachting in augustus gemiddeld 131 euro kost. Vorig jaar was dat nog 119 euro. In mei van dit jaar was de kamerprijs nog een stuk lager in Griekenland dan in 2011 en 2012. Dat de prijzen in augustus zo sterk zijn gestegen, daartoe volgens Trivago op dat de toerist Griekenland weer weet te vinden... en dat de hotels er vertrouwen in hebben dat de toeristen toch wel komen. In Frankrijk hebben boeren voor de derde achterinvolgende dag eieren vernietigd. In Bretagne werden opnieuw 100.000 eieren stuk gegooid. De boeren protesteren zo tegen te lage eierprijzen. De boeren krijgen nu 75 eurocent per kilo eieren... terwijl de productie naar hun zeggen 95 kost. Het Internationaal Olympisch Comité wil dat Rusland meer tekst en uitleg geeft... over de uitspraken van minister van Sport Moetko... dat de Russische anti wet ook van kracht is tijdens de winterspelen in Sochi. IOC-president Rogge benadrukte nog eens dat de Olympische Spelen voor iedereen zijn... en dat niemand in Sochi mag worden gediscrimineerd. De Britse schrijver en acteur Stephen Fry voert op internet actie... voor een boycott van de Olympische Spelen in Sochi. Fry stuurde gisteren al een open brief naar de Britse premier Cameron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 En Nederlandse universiteiten zijn populair bij buitenlandse studenten. Vooral Duitse, Britse, Amerikaanse en Indiase studenten gaan graag naar Nederland. Opvallend is dat ze vaak een niet-technische studie kiezen. Terwijl in andere landen technische studies juist wel vaak worden gekozen door buitenlandse studenten. Het weer krijgt u van Willemijn Hubert. Vannacht bevinden we ons in vochtige lucht waarbij de kans is op wat regen of motregen. Op sommige plaatsen kan het ook wat nevelig worden en de temperatuur daalt tot rond 14 graden, bij je zwart tot matige zuidwestenwind. wind. Het weekend start enigszins bewolkt en soms valt er een bui, maar geleidelijk aan wordt het droog en ook zonniger. De temperatuur ligt wat lager dan vandaag, het wordt zo'n 19 tot 21 graden. In de ochtend draait de wind naar het westen en blijft wel meestmatig van kracht. Zondag begint de dag droog en met de zon. In de loop van de dag neemt de kans op een bui toe en ook de wind trekt aan. Langs de kusten op het IJsselmeer komt er een vrij krachtige zuidwestenwind te staan. De temperatuur ligt deze dag rond 20 graden. En na het weekend komen we tijdelijk in wat koele weer terecht, waarbij er geregeld buien kunnen vallen. Dan de verkeerssituatie. Vertel, Jolande van der Velden. Het gaat om een vrachtwagen met uh, door, door, uh, vastgelopen remmen op de A1... van Amsterdam naar Amersfoort. Daardoor tussen Blaakum en Afwit Bunschoten 11 kilometer. Uh, de vrachtwagen staat stil op de rechterrijshook... tussen Eembrugge en Afwit Bunschoten. Gaat waarschijnlijk nog een half uurtje duren. Verkeer op weg naar Amersfoort kan beter omrijden vanaf knooppunt Eemnes... via Utrecht en Hilversum over de A27 en de A28... Een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Afwit Budel en Nederweert 4 kilometer. Op de A2 verderop tussen Meers en Knopend Europaplein 4 kilometer. En door werkzaamheden op de A16 Rotterdam richting Breda... bij Knopend Zonzeel 2 kilometer. Het is vijf minuten over half 6 het NOS Radio 1-journaal. Kamers van overleden bewoners van een verpleeghuis... worden vaak te snel leeggehaald. Normaal gesproken staan er minimaal zeven dagen voor. Volgens de Consumentenbond gebeurt het veel eerder vaak. Daarnaast geven verpleeghuizen niet altijd voldoende informatie... over de termijn waarop een kamer leeg moet zijn. Ingrid Kornstra heeft dat ook meegemaakt. Goedemiddag. Goedemiddag. Want wat is er bij u gebeurd? Nou, mijn, uh, onze moeder is overleden een jaar geleden ongeveer, in augustus ook. En toen wij... Uh, vroeger we de kamer leeg konden halen. Toen kregen we daar in eerste instantie geen antwoord op. Dat zouden we nog te horen krijgen. En op een gegeven moment zijn we toch maar gewoon gegaan. En uh, wat dozen bij ons. En we dachten, het was nou, nog geen week na haar overlijden. En ja, we kwamen in een hele lege kamer. We waren stom verbaasd. Haar spulletjes waren allemaal verdwenen. En ja, nou, uh, er kwam al iemand op ons af en die zei... ja jullie. Jullie moeder, de, de kamer van jullie moeder is leeggehaald omdat we die kamer nodig hadden. En de spullen staan in vuilniszakken. Nou, die stonden in een berging. En de meubeltjes die stonden links en rechts door het huis verspreid. Oh, dat moesten nee. we allemaal bij elkaar gaan zoeken. Ja. En ja, die persoon wist zelf ook niet precies hoe het zat. Want dat was waarschijnlijk al een dag eerder gebeurd. En ja, we waren wel verbaasd en we vonden het heel raar. Ja, en het zou ook wel meer doen dan dat, denk ik, toch? Dat verbazing... Om ja, die spullen her en der terug te ja, vinden. Ja, dat was wel een beetje pijnlijk. Maar goed, we, hebben dat, uh, we zijn maar gewoon uh, de spullen gaan verzamelen. En we hebben het uh, meegenomen. Terwijl u had dus wel uh, gevraagd van wanneer moeten we het leeghalen. Daar kreeg u geen ja. antwoord op. En een andere afdeling binnen dat verpleeghuis heeft het uiteindelijk zelf gedaan. Nou, ja, wie het gedaan heeft, dat weten we niet. Maar het stond in vuilende zakken in een berging. En het stond, de meubeltjes stonden, stonden links en rechts, zoals ik al net zei. En ja... Nou, dat was, dat was het. En, en wat was uiteindelijk de, de reactie van het verpleeghuis? Want ik neem aan dat u dit wel heeft, heeft aangekaart. Nou, ja, we hebben er niet zo'n uh, zo toestand van gemaakt. We hebben wel gezegd, nou, ja, vreemd. Maar we gingen er maar vanuit van uit dat ze goede bedoelingen hadden. Dat ze ons wilden helpen en dat ze ja, die kamer nodig hadden. Uh, wij wisten niets van zeven dagen. Dat heb ik nu allemaal uh, pas geleden gehoord. Dat je zeven dagen wettelijk, geloof ik, uh, hebt... Of dat het een afspraak is, maar... Ja, want u heeft het uiteindelijk wel bij de consumentenbond gemeld. Ja, er was een oproep en uh, ik dacht, nou ja, eigenlijk vond ik het wel een beetje raar achteraf dat... Uh dat ze dat zomaar deden. Maar ja. ja, Op dat moment heb je misschien ook iets anders aan je hoofd... Ja, om je daar dat, druk dat over te het. maken. Dat ja. was het eigenlijk, ja. En nu heeft de Nederlandse zorgautoriteit aangekondigd... dat ze gaan controleren of verpleeghuizen uh, mensen wel genoeg de tijd geven... om, om zo'n kamer leeg te halen. Ik neem, ik neem aan dat, dat u dat een goed idee vindt voor ja, de mensen. U, ja, uiteraard, uiteraard. En ik heb ook gelezen in het artikel van uh, Ingezond van de consumentengids, dat, ze, dat er soms wel mensen zijn... die het binnen 24 uur moeten leeghalen. Nou, dat was bij ons niet het geval, hoor. Maar het was meer de communicatie die ontbrak... en de informatie die we niet kregen, dat, dat stoorde ons erg. Ja. Goed, dank voor uw verhaal. Um, ik praat verder met Aad Koster, voorzitter van de branchevereniging Actis. Um, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, herkent u iets van, van deze ervaringen van mevrouw Kornstra? Uh, nou goed, ik uh, heb uh, ook kennis uh, kunnen nemen gisteravond van, uh, van het onderzoek van Consumentenbond. Uh, we hebben een aantal jaren geleden met Consumentenbond en andere cliëntorganisaties afspraken gemaakt uh, over allerlei zaken. Waaronder uh, dit uh, dat men zeven dagen heeft om de kamer te ontruimen. Uh, en ik beteur het uh, dat er uh, ja, mensen zijn zoals mevrouw Koornstra die uh, dit soort ervaring heeft. Uh, want uh, ja, dat is natuurlijk uh, niet zoals we dat met elkaar hebben afgesproken. En waar, waar komt dat door? Is dat omdat de druk te groot is en, en ze die kamer al snel nodig hebben voor andere mensen? Nou ja, dat, is wel, dat heeft daar wel mee te maken. Niet te min je natuurlijk gewoon een afspraak met elkaar gemaakt. Dus daar moeten we elkaar ook aan houden. Dus dat zal ik ook zeker aan, aan onze leden nog eens duidelijk laten weten. Maar het is wel zo dat we natuurlijk met een groeiend aantal ouderen te maken hebben. En een deel daarvan... Ja, kan niet langer uh, thuis blijven wonen. En er zijn in regio's, uh, wel uh, is mij bekend, dat uh, sommige verpleeghuizen uh, bijna dagelijks uh, door wanhopige kinderen worden gebeld van, van, van ouderen uh, ja, die gewoon niet langer thuis kunnen blijven wonen. En dan is het voor het verpleeghuis uh, vaak een hele lastige, lastige dilemma. van aan de ene kant uh, natuurlijk proberen ze uiteraard uh, mee te leven met uh, de nabestaanden van een overleden uh, bewoner. Uh, maar aan de andere kant uh, ja, voelen ze ook uh, de druk uh, van, uh, van familie die, uh, die uh, heel erg blij zouden zijn als ze snel een kamer zouden kunnen krijgen voor hun uh, moeder of vader die niet thuis kan blijven wonen. Ja, ja, en dat maakt het uh, lastig. En dan is het natuurlijk ook van belang dat wel iedereen uh, die werkzaam is in de branche ook van die afspraak van zeven dagen weet. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk uh, zo dat wij dat uh, drie jaar geleden hebben afgesproken. We moeten ook, uh, hebben ook afgesproken, als mensen in een verpleegverzorgingshuis komen, dan, uh, dan krijgen ze de, een boekje met de algemene leveringsvoorwaarden waar het ook allemaal in staat. Uh, maar ja, dat is drie jaar uh, oud. Uh, staat in, uh, in de gids van de Consumentenbond, waar het onderzoek wordt uh, beschreven, dat uh, de Consumentenbond zelf ook uh, wel ervaart dat het uh, veel beter gaat dan een aantal jaren geleden. Ze hebben nu ook bij 150 uh, organisaties, we hebben twee, 2000 locaties in Nederland. Mijn ervaring is dat de meeste organisaties dat ook doen. Maar het komt kennelijk dus nog voor, zoals mevrouw Koornstad ook aangaf. En dat, uh, dat vind ik jammer, uh, dat treur ik. Het is een geval van geen goede communicatie. En we zullen zeker onze leden erop wijzen dat zij uh, al hun uh, medewerkers daar uh, goed van op de hoogte stellen. Ja, de zorgautoriteit gaat het ook controleren. Als we dan nog even kijken naar dat probleem waardoor dit mede ontstaat... dat er zo'n druk is op de verpleeghuizen, mensen die daar een plek willen hebben. Worden er nieuwe verpleeghuizen bij gebouwd? Hoe, hoe staat het dan daarmee? Uh, nou, nee, want als je kijkt wat... Uh, bijvoorbeeld als je ervan uitgaat uh, dat de meeste mensen die uh, naar verpleeg gaan... de mensen gaat steeds later, zijn zo 80 of ouder... Het aantal 80-plussers is uh, de afgelopen 20 jaar van 300.000 tot 600.000 uh, gestegen. Dat gaat de komende 20 jaar nog eens een keer stijgen naar 1,3 miljoen. Uh, maar het aantal plekken in het van het is gedaald... van 200.000 naar nou, op dit moment 160.000. Met andere woorden, het aantal uh, zeg maar kamers per 80-plusser... om het zo maar even te zeggen, dat neemt af... Dat heeft ook te maken met het feit dat mensen langer thuis willen blijven wonen. Nou, dat is natuurlijk prima. Uh, maar ja, we zullen dus uh, moeten leren leven met, met schaarste. Ja, en dan ja of, natuurlijk bijbouwen. Ook of, of bijbouwen. Of bijbouwen. Maar ja, u weet ook uh, hoe dat op dit moment uh, speelt. Als dus het gaat om kosten van de gezondheidszorg, en met name wat betreft de kosten van de ouderenzorg. Uh, ja, daar, uh, daar, daar uh, is volop uh, worden allerlei maatregelen ingevoerd, uh, wijzigingen doorgevoerd. En ik denk dat uh, we heel erg goed moeten nadenken allemaal. Uh, u en ik en iedereen uh, hier in Nederland, hoe hij zijn eigen oude, uh, oudere dag, als hij misschien zorg en ondersteuning nodig heeft, zou uh, moeten gaan regelen. Of hij zo lang mogelijk thuis wil blijven, of die dat kan met meer technologische middelen, uh, met een goed sociaal uh, netwerk om zich heen. Ja, dat zijn vraagstukken die we met, daar, daar staan we nog aan het begin van een maatschappelijk debat. Ja, en dit soort dingen, dat, dat, dat, dat komt er dan doorheen. En daar zullen we de komende tijd nog heel vaak allerlei gesprekken over moeten voeren.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 Er is op dit moment veel geweld in Pakistan, bloedige aanslagen. In het westen van het land was vandaag een moskee-doelwit. Je ziet ook dat de Amerikanen het personeel geëvacueerd hebben uit het consulaat in Lahore. Dat is een ander deel van het land, het noordoosten. Guy Goris is hoofdredacteur van het Vlaamse opinieblad Mo. Hij is kenner van Pakistan. Meneer Goris, is duidelijk waar deze dreiging tegen de Amerikanen vandaan komt? Wel, de Verenigde Staten zelf zijn daar niet heel specifiek over. Er is sprake in hun communiqué van de aanwezigheid van zowel binnenlandse als buitenlandse terreurgroepen. Uh, dat betekent dus dat zij ervan uitgaan dat er een, een dreiging, een terreurdreiging is, die uitgaat van een combinatie van, laten we zeggen, Al-Qaeda of vergelijkbare groepen uh, of, uh, en, en binnenlandse, Pakistanse, Extremistische gewapende groepen. En verrast het u dan dat Lahore een mogelijk toneel van een aanslag is? Wel, het is zeggen, Lahore is uh, vooral gekend als de culturele hoofdstad, als het, uh, het kloppende intellectuele hart van, uh, van Pakistan. En is minder gekend omwille van zijn aanslagen dan bijvoorbeeld de, de grenssteden Peshawar en Quetta. Of uh, Karachi, waar, uh, waar een soort voortdurende keten van aanslagen is van allerlei aard. Maar het is ook niet onbekend. Er zijn nogal wat uh, opvallende of high-profile aanslagen geweest, ook in Lahore de afgelopen jaren. De extremisten die hun basis hebben in de Punjab waar Lahore de hoofdstad van is, zijn toch ook steeds actiever geworden de voorbije jaren. En in die zin is het niet geheel onverwacht. Ook in 2011 hebben we nog een hele grote opstoot gezien van... Uh, ...van anti-Amerikaanse betogingen in Lahore... ...naar aanleiding van een schietincident... ...waar een CIA-agent bij betrokken was... ...die dan uiteindelijk uh, zonder bericht te worden... ...door de Pakistanse... Uh, justitie het land is kunnen verlaten. Mm. Dus het, uh, in die zin is er geen enkele plek in, uh, in Pakistan, zou je kunnen zeggen... waar een, uh, een Amerikaans ambassade of een Amerikaanse ambtenaar... Uh, zonder enige vrees voor zijn leven zou kunnen rondlopen. Nee, u, u heeft het over aanslagen van allerlei aard in het westen van het land. Dat was die aanslag vandaag op een moskee. Gisteren ook was er een aanslag. Um, wie strijdt daar tegen wie in dat gebied? ...in Pakistan uh, is het niet altijd zo heel helder uh, wie tegen wie strijdt... ...maar in het, uh, in het westen van het land heb je, laten <coughs> ja, we zeggen, het noordwesten is vooral... Om het heel kort samen te vatten, het Taliban-gebied is een, een, gebied waar, uh, waar groepen actief zijn, die zowel in Afghanistan als in Pakistan strijden voor een, uh, op de, op hun versie van de sharia gebaseerde staat. In het uh, zuidwesten, in de provincie Balochistan, heb je die groepen ook actief, vooral dan in en rond de stad Quetta, uh, de hoofdstad van Balochistan. Maar daar heb je ook een onafhankelijkheidsoorlog... Uh, die bezig is uh, van beloetje nationalisten... die zich niet gerepresenteerd voelen uh, in de regering... of door de regering in, uh, in Islamabad. En die uh, het gevoel hebben en ik denk nogal terecht dat hun regio die eigenlijk de rijkste regio is wat betreft ondergrond dat die achtergesteld wordt en dat die vergeten wordt in de ontwikkelingsplannen van de regering er is veel minder onderwijs veel minder infrastructuur veel minder economische ontwikkeling behalve dan extractieve ontwikkeling de grond wordt wel leeggehaald maar de verrijking en de meerwaarde wordt elders in Pakistan geproduceerd en dat leidt ...tot heel veel ongenoegen... ...en dat heeft dan tot verschillende opstanden... ...in de loop van de voorbije 60 jaar geleid... ...en uh, op dit moment... ...is die laatste... Uh, Opstand tegen de Pakistaanse staat aan een verheviging toe. Uh, en dat merk je dan in de aanslagen in Quetta. Ja, het lo er loopt dus van alles door elkaar heen. Uh, dat maakt het tot een groot kruidvat. Nu heeft Pakistan net een nieuwe democratisch gekozen premier, Nawaz Sharif. Wat is uw indruk van hem? Kan hij dit geweld enigszins het hoofd bieden? Wel, op zichzelf. Kan hij dat natuurlijk net zo min als, uh, als voorgaande regeringen. Uh, wat belangrijk is, denk ik, is dat hij probeert om de krachten te bundelen om, uh, en dat betekent dat hij politiek gezien moet proberen om los te geraken van de polarisering met die andere grote uh, partij of ex grote partij, de, de volkspartij van voormalig uh, Premier en de president van de voorbije periode. Anderzijds moet hij proberen. Om, uh, om één kracht te vormen samen met het leger. Dat is een enorm moeilijke opdracht omdat het leger en Nawaz Sharif al meer dan één keer in het verleden uh, gebotst zijn. Dat heeft al twee keer tot het afzetten van Nawaz Sharif als premier geleid. Uh, maar zonder het leger kan hij die opstanden en dat geweld in elk geval niet aanpakken. Het zijn uh, grote uitdagingen voor die nieuwe premier. Grigoris, ik dank u wel voor uw uh, uitleg bij de situatie in Pakistan. Dan de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Jolanda, hoe is het op de weg? Uh, bij elkaar 25 kilometer file. 11 kilometer daarvan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blaakum en Afit-Bunschoten staat 11 kilometer. De rechterrijsgok is dicht bij Bunschoten. Daar staat een vrachtwagen met pech. Als het goed is, wordt hij zo rond 6 uur weer weg, moet hij daar weer weg zijn. Maar als je even kan omrijden vanaf knooppunt MS is dat wel een stuk sneller. Dat is dan via de A27 en de A28. Het is uh, zo'n tien voor zes, bijna tien voor zes. PSV moet het uh, tegen AC Milan opnemen... voor een plek in de groepsfase van de Champions League. De Italiaanse club hield in 2005 PSV uit de finale. In die tijd speelde Philip Cocu zelf nog mee in Eindhoven. Dat was gelijk de laatste keer dat een Nederlandse club... in de buurt kwam van die Champions League finale, vindt Cocu. Ja, dat klopt. Is dat helemaal uitgesloten in de toekomst? Of, of? Nou, niets is uitgesloten, maar is het is natuurlijk wel... Veel moeilijker geworden door de verhoudingen die, die er nu liggen, uh, ook financieel vooral. Dus uh, het zal incidenteel mogelijk zijn. Want hoe hoe kijk je bijvoorbeeld dan naar Utrecht, Vitesse? Weet je wel? Het valt allemaal niet mee, natuurlijk wat er in de eerste weken van het seizoen is nauwelijks begonnen, maar allemaal gebeurd met die uitschakelingen. Ja, nou, dat vind ik ook een slechte zaak van Nederlandse voetbal. Als dat uh, een aantal jaren achter elkaar gebeurt, dan, dan kan dat consequenties uh, hebben voor het aantal ploegen die wij in Europa hebben. Ja, en, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we wel op uh, breed vlak uh, blijven meedoen, uh, de Europese veld. Is het om van te schrikken dat je denkt: ben ik eigenlijk teruggekomen in wat voor competitie? Nee hoor, ik schrik niet zo veel. Hoe werd er gereageerd? Hebben jullie met z'n allen gekeken naar die loting of niet? Van, uh... Uh, nee, nee dus wij waren nog aan het trainen. Oké, okay, dus ja. ja, ja. Wij na de training hebben we gehoord. Uh, ja. Vallen dan de monden open? Of, uh... Nee, ik moet zeggen dat, dat de meeste reacties waren uh, ja. Als, als spelers zijn, is het natuurlijk geweldig uh, dat ze uitkijken naar uh, twee wedstrijden tegen AC Milan. Ja. Uh, nou ja, de stap die we graag willen zetten, is, uh, die wordt natuurlijk uh, moeilijk. Dat is een enorme uitdaging, maar binnen de groep waren de reacties wel uh, positief. Hoe groot is het te moeten om het te halen? Uh, ja, het moeten, laat ik zeggen, uh, we hebben de, deze ronde uh, zijn we doorgekomen door twee goede wedstrijden spelen, de wedstrijden te spelen tegen Als je dan in de positie komt uh, om, om de laatste ronde... De Champions League kwalificatie af te dwingen. Dan moet je daar natuurlijk vol van gaan. Ook al heeft de andere misschien niet veel meer kwaliteit, of, of uh, is, is er favoriet. Dat wil niet zeggen dat wij er niet in gaan uh, geloven. Met elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws zijn binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. Springsteen Hungry Heart. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Anouk Thijssen. Autofabrikant Volkswagen heeft flinke schade opgelopen door de zware hagelbui van eind juli. Een aantal Duitse media meldt dat. Volgens Hoite is de productie grotendeels verhageld. In juli tijden de hagelbuien de regio rond Wolfsburg, waar het de, de grote autostad ligt, een park met meerdere terreinen met auto's. Veel nieuwe wagens raakten zwaar beschadigd en duizenden klanten moeten nu mogelijk langer wachten op hun nieuwe auto. En hoeveel schade Volkswagen heeft opgelopen is niet duidelijk, maar het zou om miljoenen euro's gaan. Duitse media schatten dat ze door het noodweer tegen de 30.000 auto's deuken en krassen hebben opgelopen. Het is waarschijnlijk het laatste publieke optreden van Nelson Mandela geweest. De Australische fotograaf Adrian Stern sprak en fotografeerde de oud-president van Zuid-Afrika vlak voordat hij werd opgenomen in het ziekenhuis. In de eerste beelden van Stern waren vandaag te zien in het Australische Seven News. En daarin zegt Mandela dat hij nooit verwachtte vrij te komen uit de gevangenis op Robben Eiland. De fotograaf moet hem wel een handje helpen. You saying when you were in prison I never thought I'd come out but one day. dag, dat Mandela. We can go home. De fotograaf had op het moment van filmen niet in de gaten dat hij misschien wel de laatste is die dergelijke beelden van Mandela maakte. En Mandela was in een goede bui, volgens Stern. Mandela en ik hadden een joke. En ik zei dat je een heel hoog man bent. En hij begreep. Ja, yeah, het is een beetje surreal, to be honest with you. zijn. sydney Sydneyboy. Die de foto of Mandela. Ja, het was allemaal wat onwerkelijk, vertelt Adrian Stern. Het tv-programma Voetbal International gaat vanavond voor een groot deel over homoseksualiteit. En dit natuurlijk naar aanleiding van de commotie die is ontstaan na de uitzending van maandag. Daarin zei voetbalanalist Van der Grijp dat er nu helemaal niet veel homo's zijn in het voetbal. Volgens hem ga je als jonge homo eerder in een kapperszaak werken dan dat je gaat voetballen. In Australië is ook ophef ontstaan over een interview en in een televisieprogramma. In het gesprek blundert de 27-jarige Stephanie Bannister, lid van de ultranationalistische partij One Nation. Zo denkt ze bijvoorbeeld dat de islam een land is. I don't oppose Islam as a country, um, but I do feel that their laws should not be welcome here in Australia. Huh? <laughs> uh, ze legt ook uit dat Joden een eigen religie hebben die Jezus Christus, Jezus Christus volgt. Jezus. Ze hebben hun eigen die Jesus Christus Ja, Ze haalt wat dingen door elkaar, dat is duidelijk. Volgens Bannister zijn haar woorden verdraaid in het interview. Ze zou zichzelf een paar keer hebben gecorrigeerd, maar die stukken zouden eruit zijn geknipt. Overigens moet Bannister misschien binnenkort voor de rechter verschijnen. omdat in een supermarkt bepaalde producten beplakte met stickers. waarop stond: pas op, halal voedsel sponsort terrorisme. Ze in fairy tales and hij dat de is coming from his stereo. Ja, dat was een uh, kort fragmentje Prince met Rock'n'Roll Love Affair. Dat kwam eind vorig jaar uit. En dit draaien we speciaal voor de Prince-fans. Want hij geeft zondag namelijk twee concerten in Paradiso, Amsterdam. Dat werd vanmiddag pas bekendgemaakt. Straks om zes uur dan begint de voorverkoop al. Uh, kaartjes die kosten wel 100 euro per stuk. Maar voor de liefhebbers om zes uur, dus over een kleine twee minuten, dan begint de voorverkoop. Bij ticketservice.nl voor degenen die het willen weten. Tot zover het Mediaoverzicht. Danhoek Dijs, dankjewel. We gaan richting het nieuws van 6 uur. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse zomer. Dat komt je. Op. Twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. In Twee Dingen, deze week ideeën voor een nieuw Nederland. Met zometeen... En nu zijn er kinderen die het zo saai vinden op school... dat ze de hele tijd uit het raam blijven kijken in ja, plaats van leren. Dat. Maurice de Hond en Steven van den Tol. Met hun ideeën voor het onderwijs. Twee dingen. Zometeen tussen acht en half negen. Radio 1. Radio Reloop. Het nieuws van alle kanten.